de Kok met het NOS-journaal. Premier Schoof zegt dat de grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid rond Israël duidelijk heeft gemaakt dat heel veel Nederlanders zich zorgen maken over Gaza. Het was de eerste keer dat de premier op het protest van afgelopen zondag in Den Haag reageerde. Hij herhaalde ook het kabinetsstandpunt dat de blokkade van humanitaire hulp in Gaza indruist tegen het internationaal recht zei dat hij op de dag van de demonstratie in Rome was... voor de inauguratie van de paus... en dat hij daar de Israëlische president Hertz ook verteld heeft... over het protest in Den Haag. Agenten zijn vrijdagavond nog bij de vader van Jeffrey en Emma langs geweest... na melding van de moeder van de kinderen. Dat heeft het sectorhoofd van de politie Groningen bevestigd... op de persconferentie vanmiddag. Toen is besloten om niet in te grijpen... Of dat een juiste afweging was, is nog te vroeg om te zeggen, zei hij. De lichamen van de kinderen en hun vader werden gisteren gevonden in een kanaal in Winschoten. Dat was dagenlang door vele zoekteams naar ze gezocht. Politie vreesde voor het leven van de kinderen na aanwijzing dat de vader hen en zichzelf iets wilde aandoen. Voor kidfluencers en vloggende gezinnen gaan strengere regels gelden. Het kabinet wil kinderd verdienen met advertenties op sociale media beter beschermen. Het inzetten van kinderen als verdienmodel kan schadelijk zijn voor hun welzijn en ontwikkeling... zegt staatssecretaris Nobel van arbeidsomstandigheden. Hij is bang voor een moderne vorm van kinderarbeid. De ouders moeten straks hun tiktokkende of vloggende kind aanmelden bij de arbeidsinspectie. Als het kind dan te veel in het werk is, volgen er boetes. Richard Carapaz heeft de elfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De wielrenner uit Ecuador reed zeven kilometer voor de streep weg bij de kopgroep. Kwam solo over de finish. Carapaz won in 2019 het eindklassement in de ronde van Italië. De roze leiderstrui blijft nu om de schouders van Isaac del Toro die tweede werd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen in het noorden kans op een bui en met maximaal 16 graden is het dan vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Alleen op de A9 rijdt het nog langzaam. Van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevendorp en de afrit AMC. Je hebt daar nog bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm The I wear my soul with thrive You can see me on the road See me carrying in my home And perhaps it seems That I'm all alone But I'm happy here inside You can keep your fancy dress Just to me it don't And When I love in your face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 Just won't live for someone until you live for me Never thought I would find love so sweet Never thought I would meet someone like you And now I found you and I tell you Passing by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 Hier tu me voulais c'est oui ou bien c'est non Demain tu me vroeg marcher, c'est oui ou bien c'est non Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non Hier encore on était liés j'étais celle de tes rêves Celle qui comblait tes nuits, c'est la mariée Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée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 It's in blue 69. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.